Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft in Rome het Urbi et Orbi uitgesproken. De traditionele zegen in de Rooms-Katholieke Kerk voor de stad en de wereld. In zijn toespraak stond hij stil bij de conflicten in de wereld, de coronapandemie, het milieu en de vluchtelingen. Franciscus nam verder stelling tegen polarisatie en riep op tot dialoog. Met kerst houden tal van kerkleiders en staatshoofden een toespraak. Koning Willem-Alexander spreekt rond deze tijd op radio en televisie. De website van de Kamer van Koophandel is tijdelijk offline gehaald. Ook allerlei online diensten van de instantie zijn niet bereikbaar. Aanleiding is een groot beveiligingslek dat onlangs werd ontdekt. Veel organisaties en bedrijven kunnen daar last van krijgen. De KVK noemt het daarom verstandig om de online dienstverlening tot maandagochtend offline te halen. In Maleisië zijn zeker 46 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen. Vijf mensen worden vermist, melden plaatselijke media. De regenval is gevolg van de moesom. De jaarlijkse regentijd is opvallend hevig dit jaar. Volgens autoriteiten is het 100 jaar geleden dat er zoveel regen viel in korte tijd. Het gebied waarin de hoofdstad Kuala Lumpur ligt was niet goed voorbereid op het water. Het leger en de politie zijn ingeschakeld om te helpen met evacueren. Er zijn aanwijzingen dat de omicron variant van het coronavirus zich wel sneller verspreidt, maar niet meer mensen ziek maakt. Dat zegt Jacco Walinga, de rekenmeester van het RIVM. Het zou betekenen dat de piek van de besmettingen door omikron niet hoger wordt dan bij eerdere varianten en dat de epidemie sneller uitdooft. Het RIVM benadrukt wel dat nog veel onzeker is. Het weer nog vanmiddag overwegend droog in het midden- en noorden volop zon... bij temperaturen rond of onder het vriespunt. Door een matige of vrij krachtige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen wordt de kou weer verdreven en dan kan het verraderlijk glad worden door ijzer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zeen hier de buren, ja zuster niezuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, ja zuster niezuster. Dan is het altijd goed, ja zuster niezuster, ja zuster niezuster, ja zuster niezuster. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 Hij heeft weer een bak met platen van zolder gehaald. En die hebben weer een paar leuke plaatjes uit mogen zoeken voor u. De opening wordt natuurlijk onze herkenningsmelodie. Dit was voor Louis Dames. Met een beetje nog wel Houdt opname 1928? Ja, een week voor kerst. Volgende week is natuurlijk kerst. Het volgend weekend. En ja, het. Het ziet er allemaal niet rooskleurig uit. Sinds uh, vanochtend vijf uur zijn we totaal in lockdown. Alleen de supermarkten en de apotheken zijn nog open. Ja, en de benzinepompen dan. Maar voor de rest is alles gesloten. Dus uh, ja, weer vlag voor kerst. Maar ja, het heeft allemaal met het uh, Omicron-virus te maken. Wat erg bespettelijk schijnt te zijn. Dus ja, een vervelende tijd en dat allemaal tijdens kerst. Maar gelukkig hier op de radio kunnen we u nog een beetje vrolijk maken. Met een beetje mooie oud hollandse muziek. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En af en toe in deze periode wijken we daar een beetje af. Komt een leuke plaat? Hij is uh, niet uh, zo heel oud maar Komt een leuke plaat om uh, ja, toch een beetje mee te gaan beginnen? De Wannabes, een Nederlandse band uit Vlaardingen. De band die vooraan nog vrolijk en opwekkende Nederlandstalige muziek maakt. met een sterk Rotterdamse accent. Dan wordt ze de Wannabes met Goedemorgen, Zoedenschijn. Goedemorgen, Goedemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn Mens mag kijkie weer gezellig, een beetje lachen doe geen pijn Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn Je bent veel mooier met een glimlach, je kan maar beter vrolijk zijn Goeiemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij Goeiemorgen zonneschijn Je kunt maar beter vrolijk zijn Ik niet nieuwe schoenen, zocht van die groene. En toen zei die dame, die zijn in de reclame Ik zei dat is klasse, en wilde ze passen Maar ik kreeg in de gaten, alleen kleine maten Ik zag een cashier met zijn derrière. Ik vroeg, heb je beter? Hij past voor geen meter En toen zei dat weer met een stalen gezicht Bij mij moet je niet wezen, ik heb alleen nog maar deze Wat een chagrij, zeg Weet je wat ik altijd heb? Nou... Ik sta altijd in de verkeerde rij bij de kassa! Nog ben je aan de beurt en dan neemt dat mensen niet eens de moeite om je van te kijken. Weet je wat ik dan altijd zing? Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Mens wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen, doe gij pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kan maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goedemorgen, zonneschijn. Je kunt maar beter vrolijk zijn. Ik had mijn weer gehad, dus ik ging naar de stad. Om weer eens te stappen en een visie te happen. Ik ben in mijn kraag En toen zei die barman, ik heb er genoeg van. Je moet maar eens opstaan en lekker naar huis gaan. Als ik je reactie, dan nam ik een taxi. Maar dat was me Ik ging lekker lopen. Ontwaakte na uren in de tuin van de buren. En dan leg ik me, daar staat de biervrouw in een over me heen gebogen. En toen zegt ze met de chagrijnige waffel dat ik in mijn tuin moet gaan leggen. Oh, ik heb ook zo'n buurman En weet je wat ik dan altijd zing? Goedemorgen, goeiemorgen. Goedemorgen, zonneschijn. Mens wat kijk. Gezellig, een beetje lachen, doe geen pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen, zonneschijn. Ja. Ik zit hier heel alleen, er feesten vieren. The draft die Mijn kinderen die zingen stille nacht, ja stil zal het voor mij zeer zeker wezen, met niets wat mijn verdriet verzacht, mijn medemensen kregen een pakketje.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 Zonder straaltjes dansen gaan, al op je blonde kruin. En bolterbloemetjes te bloeien staan, in je buurmanstuin. Dan pak je in je nieuwe Dwanggevel, een bolterham als provian. Je zet de verkeersagentjes en de spotlichten van wel. En je gaat naar voren. We'll find love on the flight We slacked in your neck and your nerdy dress. van augustus de laat met We gaan de wijde wereld in. En daarvoor André Hazes met een eenzame kerst. En de volgende artiest is Ludwig Adel Maria Jozef Neefs, Roepnaam Louis Neefs. Nou ja, Louis en dan neefste toe, zoals we hem kennen. Geboren in Gierle op 8 augustus 1937... en overleden in Lier op 25 december 1960. Was een Belgische zanger en een voorvechter... van het Vlaamse lied en de Vlaamse kleinkunst. Nee, voeling voor de sterke nummers en kwaliteit... en zijn kar karakteristieke diepe, warme stem... maakte hem tot een van de bekendste Vlaamse zangers. En hij is de broer van Connie Neefs. zijn bekendste liedjes zijn Benjamin... Mag Margrietje, ik heb zorgen aan het strand van Oostende. Jennifer Jennings, Martine, laat ons een bloem. En Annelies uit Sas van Gent. En die ene grote hit die u waarschijnlijk wel kent. Dan gaan we nu voor u draaien. Louis neemt ze Margrietje, de rozen zullen bloeien. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien. traan heen, zul jij weer lachen net zoals die laatste keer en al denk je dat komt nooit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 Die boontje, teer en klein. Uit het bos breed meegenomen. Voor het kerstfeest in de stad. Was het hier terecht gekomen? Niemand die er oog voor had. Een klein schoffie, amper zeven. Hielp de koopman op het plein. En hij sleepte bij het leven. Ook al was. En nog zo klein. Toen de koopman voor zijn werken hem een zilveren gulden gaf, wilde hij niets laten merken, maar hij stond toch even af. Met die gulden in zijn handje, niet van plan om weg te gaan, stond daar schuchter kleine Jantje strak. Ik heid de koopman aan En hij vroeg zonder te huilen Kijk, dat lieve boontje daar Wilt u het voor een gulden ruilen? Ach, het is een kleintje maar En het boontje en kleine Jantje Dachten beide, zeg toch ja Maar de koopman deed verwonderd met opzet even na, zei toen, nou het boontje mag je hebben, ook die gulden die is voor jou, breng hem gauw maar aan je moeder, voor ik me bedenken zal. In een oude vuilnisemmer, mooi gemaakt met kreppapier, staat het haast, vergeet het boontje, en nu te stra. Plezier. En een hele kleine jongen staat ernaast nog wat bedeest. Deze kerst is voor hun beide echte dag.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 cilinderkoe, abu abu abu. onder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, abu abu aboe. Abo. Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs zeven trappen. Naar onze koe en gaan een pintje tappen.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 En zojuist hoorde u de Ramblers en Snip en Snap. En we hebben een koe op zolder. En dan voor Johnny Jordaan met de kerstboom. Aangezien het de volgende week kerst is. En ik ga kijken of we deze week samen met Cor Drey, een paar leuke kerstplaten voor u kunnen uitzoeken... zodat we volgende week al een uur lang alleen maar oud-Hollandse kerstmuziek voor u kunnen draaien. En de volgende artiest is een bekend in dit programma. Het is Anton Manders, beter bekend als Tom Manders of Doris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 Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtplein, maar niet van Rembrandt van Rijn. Ik kijk in sloppen en stegen bij stormen, bij regen of er inbrekers zijn. En doet er soms eentje een beetje verdacht Dan lever ik hem over aan de vijfmalacht Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein Maar niet van Rembrandt van Rijn als een naar bed toe gaat Ga ik met mijn oude hond op straat En controleer wel duizend keer Of er ergens soms een op bestaat Dan kijk ik naar het slot En is dat dan kapot Dan maak ik om die duur bij je boven En roep uit de venten ik ben de nachtgraat, van het Rembrandt plein. Nee, niet van Rembrandt van Rijn. Ik kijk in snoppen en stegen, bij stormen en regen, of er inbrekers zijn. En er soms eentje, een beetje verdacht Dan lever ik hem over aan de vijfmalig. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Is er een wacht gelopen met dat midden in de nacht? Ja. Ja. Oh, dank u! Ik ben de nachthoogt van een rembrandplein Graag heb ik jou een cadeautje Voor Wilma, Dat staat erop Kijk maar, het is een klein klompje Kleine zeiltjes hint tot hier heb ik voor jou een teddybeertje. Voel eens hoe donzig is een vacht en vraag eens een keertje toe, teddybeertje. Brjoem nog eens een keer, nou zeg dan gaan die te keer en dit kleine clowntje. Laat je lachen. Verdriet, dat ken je dan niet. Dit kleine pakje is het laatste cadeautje. Kijk maar eens gauw, het is voor jou. Want hier heb ik voor jou een hartje. En dat hartje brengt je geluk. Het is voor jou, kleine schatje, bewaren dus het hartje, voorzichtig en breken die deur. Heel hartelijk dank, lieve kerstman, cadeautjes die maken. Dat past zo heel goed bij mij En ook dat lieve kleine teddybeertje Komt aan het voetend van mijn bed En word ik dan wakker Zeg ik dagrakker brom nou maar niet meer Want heus we spelen wel weer Zo blij ben ik ook dat klantje. Waar vind je zo'n vriendje als hij? Maar dit cadeautje, dat laatste cadeautje, blijft toch het mooiste voor mij. Want u gaf van mij een hartje. En uw hartje brengt me geluk. Dus ik draai. Hartje, op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet. Stil.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 Helaas, een hobby waar beslist heel geen kwaad dit. Het mooiste moment van heel de week is dit. Als ik zo in de toven zee, zaterdag dan ga ik in de toven, zaterdag dan ga ik in het bad, ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Eenmaal in de week is mijn verstand. Zaterdag dan ga ik in de tobbe, zaterdag dan ga ik in het bad. Niet de maandag, niet de vondag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. Ik vergeet mijn leed, zing mijn hoogste Een mooier nog dan mijn kanariepiet. Het is voor mij een dag, mijn zaterdagse bad.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 Zaterdag dan ga ik in de tober, zaterdag dan ga ik in het bad. Niet maandag, dit is de woensdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. Baden is gezond, als een jonge hond, de kamer in het rond. wijl het schuimend nacht, mij om de oren span. Ik ruil mijn zet in mijn leven niet. Voor een bakker maar voor een niet. Die ruilte die heet, straks van het de Zaterdag dan ga ik in de toben. Zaterdag dan ga ik in het bad. Spat de kamer vol, altijd heb ik lood. Eenmaal in de week is mijn verstand. Zaterdag dan ga ik in de tobe, zaterdag dan ga ik in het bad. En niet een maand van dinsdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. En dat waren snip en snap met Tobbe. En daarvoor hoor je Piet Bambergen en Wilma Landkrauw met lieve kerstman. Tivem Zandvoort, lokale uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Heyman Scholte. Artiestenaam Bob Scholte. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1963 was een Joods-Nederlandse zanger. Hij werd ontdekt door Jules Montage, die hem in contact bracht met uh, Bram Gottschalk. En na zijn uh, lagere schooltijd werd besloten dat uh, Scholt een voorzanger zou worden in de synagoge. En hij heeft om deze reden enige tijd les gevolgd op het Joods-seminarium. Maar hij is nooit voorzanger geworden. En in 1931 trad Scholt in dienst bij de AVRO het orkest van Kovac-Lajos. Uh, en kreeg hij nationale bekendheid met als nederlandse nacht Goedenacht, trusten. een huis met een tuintje we gaan naar Rome. Hij was regelmatige medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. U hoort hem nu, Bob Scholten, met een plaatje uit 1939. Booms Daisy heet hij. Iedereen wil bij tijden, dat is nogal glad. Zich wat vreugd bereiden, en nu weet ik wat. Hoor naar de nieuwe attractie. Een bals met een boom als reactie. Dat is de onze Desi, het is toch zo'n aardige dans. Ken je de onze Desi, ben je niet schans wat hem mans? Want bij de onze deze maak amor vast geen abuis. Door de boom van de Roemse Desi boemmel je naar het stadhuis. klappen, dan je knieën bent. Je wordt door die grappen heus een ander mens. Dan komt de situatie. Dat boksen, dat is een sensatie. Dat is de onze deze, het is toch zo'n aardige dans. Ken je de onze Daisy? ben je niet chance wat de man's? Want ben Vast geen abuis Door de boom van de wap ze deze boem je naar het stadhuis. Zie je nu een paardje Ooganschijnlijk kwaad Zwijg want niet verklaart je Waar hun slaan op slaat Wil er geen aandacht aan schenken Het kan te wees zijn Maar ook kun je denken Dat is de romp de Z-Daisy, is toch zo'n aardige dans. Ken je de wand? daisy ben je niet schandza, wat de man? Want bij de wand, daisy maak amor vast geen buis. Door de boom van de wand, daisy boom je naar het stad.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 In mijn afscheidslied Vergeet u me niet Vergeet me niet Tabi Tabi In mijn hart neem ik je Zondag, tweede kerstdag. En voor de zondag zijn we al druk begonnen met het uitzoeken van allemaal leuke Oud-Hollandstalige Kerstliederen. En uh, ja, als het goed is, heeft Koord Draaier uh, weer uh, platenbakken vol met uh, Oud-Hollandse muziek. En dan gaan we de kerstplaatjes uitzoeken. Die we dan voor u kunnen draaien, een uur lang volgende week op tweede kerstdag. Uiteraard, als u dit programma uh, gemist heeft of voor de helft heeft kunnen beluisteren. U denkt van ik wil het nogmaals beluisteren. Dat kan natuurlijk iedere zaterdag tussen 1 en 2 herhalen we dit programma en op zondag natuurlijk weer een nieuwe aflevering en een man die we er straks ook al gedraaid hebben, die regelmatig voorbij komt op dit programma, is uh, Tom Manders beter bekend natuurlijk als Doris en in 1957 had hij een nummer opgenomen: Mijn auto op een woestbij. nee, mijn woestbij noemt hij het op vier wielen, Tom Manders als Doris, nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort In mijn hoesbui op vier wielen en de politie op mijn hielen, rij ik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 Niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde beer rijd ik onvervaard De straten op en neer en de verkeersagen bij ons op de hoek. Rijd ik elke keer de vouwen uit zijn broek. Oh, mm -hmm. De kerst naar voor Ben Kramer met winter en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week zondag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Dan in de kerststemming, ook al zitten we dan in een lockdown tot en met uh, januari. Ik wens u nog een hele fijne week, nog een fijne zondag. En misschien tot volgende week. Ik laat u achter met uh, Toon Hermans met Vogeltje wat zing je vroeg. Ik zeg tot ziens. Vogeltje wat zing je vroeg.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 Maar eventjes, dat werd een hele nacht. En tedelijk op den floren stond die hele zotte troep. Van bassen en tenoren, luid te zingen op de stoep. Een agent kwam voorbij. Dan wens jullie allemaal fijne dagen en een voorbeeld.